Femke met het NOS-journaal. Drie ministers van buitenlandse zaken onderhandelen in Oekraïne... nog altijd over een politieke oplossing voor het conflict. Ze stellen een overgangsregering voor, een grondwetsherziening... en vervroegde verkiezingen. De ministers uit Polen, Duitsland en Frankrijk... hebben eerst gepraat met president Janukovic... en daarna met de oppositie. Inmiddels is de delegatie weer bij de president. Oppositieleider Klitschko hoopt dat er in de loop van de nacht... een akkoord wordt bereikt. Een deel van het vlees dat slachterij van Hattem uit Dodewaard moet terughalen is in Duitsland beland. Het gaat om 19.000 kilo, dat melden Duitse media. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verdenkt het bedrijf van goedkoper paardenvlees in rundvleesproducten te hebben verwerkt. Het verdachte vlees zou in 2012 zijn geleverd in Noord-Rijn-Westfalen. Er zijn geen aanwijzingen dat het vlees nog in de handel is. Brazilië zet tijdens het WK voetbal in juni zo'n 150.000 agenten in om de veiligheid te garanderen. En daarnaast zullen er ook nog zo'n 120.000 particuliere beveiligers actief zijn. Er is ruim een half miljard euro uitgetrokken voor alle veiligheidsmaatregelen. De Wereldvoetbalbond FIFA is tevreden met de inzet, houdt nog wel rekening met protesten. Het treinverkeer tussen Den Haag en Utrecht heeft ook morgen nog last van de reparatie van een kapotte wissel bij Den Haag. Volgens ProRail kunnen op het traject maar twee treinen per uur rijden in plaats van vier. Gisteren bleek tijdens een controle dat vier wissels niet meer voldoen aan de veiligheidseisen. Zij moesten direct worden vervangen. Het weer? Het is bewolkt en het regent nog wel even. In de loop van de nacht wordt het even droog en het wordt ongeveer 5 graden. Morgen en zaterdag buien, misschien met hagel en onweer. En de zon gaat ook af en toe schijnen. En smiddags wordt het 8 tot 10 graden. Dit was het NOR. C.W. Zandvoort. Tussen App en Vloed Live. Donderdagavond. Tussen de klok van 10 en 12 uur. Live gepresenteerd door Sheryl Duys. genieten van een nummer van Gladys Grace. En niet zomaar een nummer. U kent het van Koentje Wouters. En dan heb ik het natuurlijk over Clouseau. En dit is Passie. Met Passie gezongen door Gladys Grace. Ik denk nog vaak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 Dit nu wat ik wil Dit duurt duizend keer Langer dan ik dacht Wat passioneel begon Heb je zelden Ja mooi, Gladys Grace met passie. Whoa. I say to the open all De Righteous Brothers, natuurlijk met Jan Chain Melody. Die mag eigenlijk in zo'n programma niet ontbreken, vindt u wel niet? Dankzij Karin Kok komen er nog veel meer mooie nummers aan. Althans, in ieder geval vast één nummer, wat zij heeft uitgekozen. En uh, ik heb hem gevangen, Karin, speciaal voor jou, een vlindertje. Daar komt hij, Marco Borsato. A dat is hem. <laughs> nou, die Roger Brother ging nog even door. Die, had er een, die kon er geen genoeg van krijgen eigenlijk. Komt allemaal goed Wacht nou maar af wat de tijd met je doet Het is nu nog te vroeg Alles wat groot is begon ooit klein Je hoeft niet meteen een vlinder te zijn Je kleurrijke vleugels Voor eeuwige gevangen Ja toch op een dag Als je geduldig bent, gebeurt het vanzelf, als je genieten wil, wil het dan niet te snel, het komt Groot is begon ooit klein. Je hoeft niet meteen een vlinder te zijn. met uh, een vlinder. Nou, ik heb nog, uh, nog veel meer vlinders voor u uh, opgezocht. En dat zijn vlindertjes uh, die kusjes geven. Nou, dat zult u niet, uh, niet verwachten van een vlinder. Vlinders zijn een beetje schuwe diertjes. Maar deze vlinders geven kusjes. Butterfly kisses. Prachtig nummer natuurlijk, bezongen door Bob Carlyle. U had het vast al geraden dat dat zo uh, voorbij zou komen. Zal ik vast niet uh, elke avond gebeuren dat u kusjes krijgt van Vlinders. Bob Karlau was dat met een uh, ode aan zijn dochtertje als ik me niet vergis. Nou uh, uh, Eric Clapton die uh, deed dat aan zijn zoontje die helaas tragisch is uh, verongelukt. Met het nummer Tears in Heaven dat gaan we straks draaien. Maar eerst nog een verzoekje voor Marius en Lidwin, en Met name voor Liedwin, die helemaal uh, luisteren in het verre Spanje in de buurt van Benidorm. ...naar eh, ZFM Zandvoort... ...tussen App en Vloed, daar luistert u ook naar. En speciaal voor... Uh, ...mijn Spaanse fans... ...zo uh, noem ik het maar even in het kort... ...Anne Marie met Could I Have This Dance... Voor Karin Kok ga ik nog een mooi nummer draaien. Van Eric Clapton. Ik uh, kon er net al een klein beetje aan. Tears in Heaven. Karin, speciaal voor jou. in mijn keel bij het nummer, want uh, ja, ik zou er niet aan moeten denken om een van mijn kinderen te moeten verliezen. Zeg. Ja, dat is hem wel overkomen. Uh, Naar aanleiding ook nog uh, zo'n mooi nummer schrijven en dat ook nog uh, uh, zingen. En dat, nou, dat lijkt me allemaal verschrikkelijk moeilijk. Uh, Boyzone. I want you back for good.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 Gotta leave it all behind Line. I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no, but in a corner of my mind, a of my mind. I celebrated glory. But that, but that was not to be. In the twist of separation, you accepted being free. Can't you find Can your little room? heerlijke muziek bij ZFM Zandvoort gepresenteerd door Shakel Duif Onze eigen Anouk, prachtig nummer Lost. In de jaren 80, eind jaren 70 begin jaren 80 bezocht ik de Rai in Amsterdam. Samen met Rick van der Linden, Rijn van der Broek, uh, Peter de Leeuw... en wie was er nog meer bij? Oh ja, Dick Raymond natuurlijk. Uh, dat waren de leden van Exception toen en ook fans van Chicago. En daar zong Pieter Citerra live, If You Leave Me Now. Gaan we draaien voor Karin Kok. om te melden is dat ik eh, tijdens dat concert van Chicago... samen met eh, de heren van The Exception eh, gezeteld was naast Mathilde Santing... die veertien eh, dagen later zichzelf van het leven beroofde. Dat is ook zo'n mooi verhaal. Ja, maar dat allemaal terzijde. Het was eh, de zanger Pieter Cetera die ook een aantal eh, live albums heeft opgenomen... met onder andere een prachtig nummer wat eh, getiteld is The Glory of Love... Nou, dit vind ik ook zo mooi. Dat is de Scarborough Fair Cantitle. Het komt uit uh, een film uh, met Simon en Garfunkel. Uh, en dan ben ik even vergeten hoe die film ook weer heet. O oh ja, Mrs. Robinson komt er ook in voor. Are nou, ik kom er nog wel op zo. Parsley, sage, rosemary, and time Remember me to one who lives there She once was a true First these ages rosemary and polishes a van shield. uit Enschede, de befoens... met uh, Tomorrow is another day. ga een nummer uh, draaien voor een engeltje op Facebook. Ook een bengeltje, maar het is ook een engeltje. Ja, nou, dan weet uh, hij of zij wel wie ik bedoel. Dit is Frank van Etten. En hij zingt ook nog over een engel. Nou, hoe toevallig kan het zijn... De van die tijden, dat ik naar de hemel kijk. Ik voel dan weer jouw liefde, denk aan verleden tijd. Ik zal je nooit vergeten, met alle liefde die je me gaf. Nog heel vaak die gedachten, zoals het vroeger was. Die ik zie ik weet dat jij je bent het is geen fantasie zo zie ik de ster maar een die op me schijnt als een engeltje zo brein, maar nog Als ik me ergens niet thuis voel, denk ik aan de woorden die je zei. Mijn tranen die verdwijnen, zoals jij. De wijze lessen in het leven, die leerde ik van jou. Je hebt me zoveel meegegeven, tot gauw. Je bent. Het is geen fantasie. de nacht zie ik de ster. Frank van Etten met uh, Engel. Nou moet ik eens even kijken luisteraars. Want uh, ja, ik kijk weer op mijn klok en het is echt omgevlogen die twee uur. We gaan alweer naar reclame Niels. Een reclame van twaalf uh, van uur. Dus ik moet alweer uh, het laatste nummer erin slingeren helaas. Nou eens even spieken. Of ik een mooie nog voor u kan vinden. Vast wel. Ik doe er nog een van Westlife gewoon. De Rose. Normaal natuurlijk kent u hem van Bad Midler. Maar die is ook een hele mooie uitvoering... Westlife, een Ierse groep ooit opgericht door Ronald Keaton. En Ronald Keaton was daar ook de manager van. En, uh, nou, dit is de Rose, dus nogmaals van Westlife. Ik neem vast afscheid van u. Dank voor het luisteren. Dank voor het aanvragen van al die mooie platen. En uh, alle luisteraars in Zandvoort en omgeving een heerlijke zo. En dat geldt ook voor alle Facebookers. Some say love, it is a river that drowns the tender. Some say love. I never learn